De Amerikaanse burgerwacht George Zimmerman heeft afgelopen week een vrachtwagenchauffeur gered. Volgens de politie in Florida heeft hij de chauffeur na een ongeluk op de snelweg uit zijn gekantelde vrachtwagen gehaald. De hulpactie is opmerkelijk omdat Zimmerman ondergedoken zit vanwege bedreigingen. Hij werd ruim een week geleden vrijgesproken van moord. Hij zou vorig jaar de zwarte tiener Trevon Martin uit noodweer hebben doodgeschoten. De vrijspraak leidde tot felle protesten. De Roemeense vrouw die eerder bekende dat ze de zeven gestolen schilderijen uit de kunsthal heeft verbrand, komt terug van die bekentenis. Voor de rechter ontkende ze vandaag dat ze de doeken in de haard heeft gegooid, ook al wijzen resultaten van forensisch onderzoek daar wel op. Waar de schilderijen dan wel zijn gebleven, zegt ze niet te weten. De vrouw is de moeder van de 29-jarige hoofdverdachte van de kunstroof. Ze stond voor de rechter omdat ze haar proces in vrijheid wil afwachten.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Amine die is veldwerker in de Amsterdamse Diamantbuurt. Daar waar relatief gezien de meeste top 600 jongeren wonen. Straks vertelt Amine hoe ze voorkomt dat deze jongens de nieuwe holladers worden... Ik vroeg net aan je: denk je dat ze luisteren vanavond? Maar je denkt van niet, hè? Ik denk het niet. Nee, nee, nee. ze zijn niet zulke radioluisteraars. Nee, of... eigenlijk niet. Nou, het kan zijn dat ze ergens in de auto zitten en de radio staat. Dat ze het horen, maar uh, ik ga er vanuit. Maakt de... het wat uit als ze luisteren? Nee, nee. ik heb uh, niks te verbergen. Voor nee. Die jongens. nee, je hebt niks te verbergen voor de jongens? Nee, nee. nee. Kunnen ze jou alles vragen ook? Want jij bent natuurlijk een beetje als veldwerker ja, een, een vraagbaak. Hè? Een ja. beetje een, een, ja, soms echt een hulplijn in het leven. Klopt, ze kunnen me echt alles vragen. Dat is ook de key tot succes, denk ja. ik. Dat je eerlijk bent, echt bent, congruent bent. Daar bereik je het meest mee. Maar ook persoonlijke dingen? Persoonlijke dingen, nee. Nee, het nee, gaat echt over het werk. Ja, ja. Ja. ja, ik heb ook mijn grenzen. Ja. En dat betekent in ieder geval als veldwerker dat je nou echt het veld in bent. Je bent op straat, je bent ook s'nachts op straat. Ja, je hebt nu klopt. met de ramadan ook Klopt. Uh, hoe dat is en vooral hoe je contact met die jongen is, daar hebben we het zo meteen over. En het is maandag normaal gesproken zit Ermen hier dan altijd. Maar die is op vakantie. En toen dachten we, ja, wie zou er nou leuk zijn om op te volgen? Ook zo'n blondje. <lacht> Fatima Moreira de meeloos. En blondje. <lacht> nee, dat, dat, dat zei ik niet. Um, hartstikke leuk dat je er bent, Fatima. Natuurlijk uh, oud-top-hockeyster, thans top... -hockeyster, uh, tans, uh, top. Um, hoe heet het kaartspel? Pokeraar. Pokeraar. Pokeraar. <laughs> Juist, ja, zit er nog niet helemaal in. Net terug uit Vegas, nou ja, ja een paar ja, dagen. Ja. Waar je mee deed Geen aan dat, um, ja? Ja. ja, Daar deed je mee aan het toernooi waar die Nederlander, die, die jongen, zo waanzinnig goed gescoord heeft. Ja, Michiel Brummerhuis, ja. die zit aan de finale tafel daar. Ja. Ik deed mee aan de World Series of Poker inderdaad. Ik lag er helaas op dag twee al uit. Maar goed, die was er wel bij en het ja. is een uh, mooi evenement. Is dat het evenement waar, je dan, waar dan ook zo'n zo stapel met geld ligt? Uh, uiteindelijk, uh, als, uh, als er nog maar twee spelers over zijn... dan rotten ze al dat geld op tafel ja, om te laten zien... dat he? ze echt uh, om 8,3 miljoen spelen inderdaad. Ja. 8,3 ja. miljoen inbriefjes van... Eén? Nee, ik weet niet. Ja, dat was een enorme dat stapel. Is, ja, ik, ik weet niet of ze cool. echt 8,3 miljoen op tafel storten. Maar er ligt wel zo'n berg met geld dan inderdaad. God, ja. Dat uh, is een andere wereld. Dat zo meteen dus, uh, Fatima. Um, en we hebben een andere hok hier, want je mocht je eigen gast meenemen. Jeroen Herzberger, ja. Tophoek hier. Vorige week gekozen tot de beste hok hier van de competitie. Ja. En dit was vanmiddag. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het is warm vandaag. En nou vraag ik me af, hoe is het met onze opa's en oma's? Zomerhitte! Alle bejaarden vallen van het dak! Want ze hebben een speciaal hitteplan gemaakt, zodat onze zwakkere bejaarden niet bezwijken. Ja. Hoe gaat het met jullie eigenlijk? Na, nou, omstandigheden redelijk. Ik slaap niet zo goed met dit weer. Ik uh, plak nog niet tegen mijn bureaustoel. Dus dat is lekker. Hé, hey, maar we gaan straks even met onze opa's en oma's bellen. We dus ja. vragen hoe zij deze dag hebben doorstaan. Want het is niet niks. Maar jongens, het is toch niet zo dat al onze opa's en oma's super zwak zijn. Ze bezwijken er best wel veel. Maar je moet dus veel zout eten. Dat is eigenlijk tegen natuurlijk voor ouderen. Want die mogen natuurlijk eigenlijk hebben vaak een hoge bloeddruk. Ja. Mogen Zout. veel water drinken. Water drinken, maar niet naar buiten eigenlijk. Dat werd afgeraden. Oh jee, dus elke keer als wij een bejaarde man op straat zien met dit weer, moeten we hem direct naar binnen sturen. Ja, ja eigenlijk nou. wel. Juist. Dat zometeen, dus alle opas en oma's van de redactie. Meetwitteren doe je met hashtag BNN Today. Today's topics. Ja, we beginnen met de vakantie. Veel mensen gingen dit weekend, of vandaag nog, op vakantie. Meestal een mooie staanplaats in de Lange file ergens in Zuid-Frankrijk. En als je een caravan hebt, dan wil je natuurlijk wel dat je een beetje veilig op reis gaat. En daarom kon je vandaag je sleurhut laten checken bij grensovergang Hazeldonk. Hoe zwaar is de caravan? Wat is de bandenspanning? En doen de remlichten het wel? Even remmen. Tijdens de vakantiecheck van de ANWB werd vanochtend alles nog eens goed nagekeken. En dat was voor sommige vakantiegangers maar goed ook. U bent 360 kilo te zwaar, hoor ik net. Ja, beter ik dan mijn vrouw. <laughs> Leuk om te horen voor je vrouw. Nou, wel een probleempje, want met een te zware caravan mag je dus niet rijden. Op het moment dat ze te zwaar zijn, dan heb je kans dat de caravans eerder gaan slingeren. Dat je daardoor problemen krijgt. Een ander bijkomend punt is dat de caravans niet verzekerd zijn, omdat ze overbeladen zijn. Het is gewoon gevaarlijk. Ja, maar iedereen weet, mensen met een kerven dat zijn vaak echte daredevils. Mensen die wel van avontuur houden, hè, dat <laughs> weet iedereen. En dus balanceren veel sleurhutters langs de grens van wat wel en wat niet mag. Nou, in Nederland krijg je beneden de 10 overgewicht krijg je geen bekeuring. Uh -huh. Maar die Frans hutje, maar nooit. Op 4 dan roze maandag. Op de Tilburgse kermis is het traditiegetrouw op maandag... de dag voor de homo's en de lesbo's om helemaal los te gaan. De verkopers van roze ballonnen en slingers hebben weer goede zaken gedaan. De Tilburgse kermis kleurt vanmorgen helemaal roze. Ja, u heeft zelfs het assortiment aangepast, begrijp ik? Ja, we hebben een primeur, ja. Wat? Ik heb voor het, jaar, voor het eerst roze ballen. Ah, leuk. Roze ballen. Typisch <laughs> smaakvol kermis, snoepgoed, roze ballen, verpakt met een roze stok. Het is echt hilarisch. Roze ballen? Roze ballen, laten maken, ja. Roze, wat voor ballen? Zuurballen. Ja, dat is voor het eerst in <laughs> de geschiedenis van de snoepkramen. Kijk, heren en dames, twee ballen en een stok... Van 5 euro vandaag. Die gaat lopen, hè? Het is te hopen. Ja, ja er is alleen wel één probleem, namelijk de hitte. Want de volle zon op al het snoep, dat is niet goed voor het suiker. Hoe doet u dat nou? Want ja, snoepgoed dat warm wordt, dat gaat misschien een beetje plakken? Of hoe houdt u dat koel? Cool? Nou, ik heb hier heel veel last van de zon. Want de zon stel ik het daar En dan heb ik hier, dadelijk, dadelijk moet ik hier een groot zeil ophangen. Want uh, ja, de, de, de, de, de, de zon mag niet op de snoep schijnen. Want uh, dan gaan de stokken die gaan krom hangen. Hè. Ja, en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, we kunnen hier dus volop snoepen in uh, bijpassende kleuren en uh, formaten. Ja, Rosmanig Is alleen vandaag door de hitte is het wel minder druk dan voorgaande jaren. En de mensen die er dan waren, lekker uitgerost natuurlijk, hadden het ook zwaar. Je hebt een enorme, ja, pruiken, pruikenveer op met roze en zwart. Pruik met een hele grote verentooi. Zwart, roze, blauw. Je dacht, het wordt uh, meer dan 30 graden, dat gaan we doen. Wat lekker tropisch is, dacht ik, ja, dan moet je ook een tropische tooi opzetten, toch? Schrijf jezelf eens even voor de mensen op de radio. schrijf mezelf, nou groot, goedkoop en, uh, en roze. Nou, schitterend natuurlijk, maar door die hitte werd die verfijnde look er niet echt beter op. En hoe gaat het met de make-up? Dat is verlopen, daar hebben we het niet meer over. De make-up begint weg te lopen, dus wordt zo even bijwerken. Ja, dat is wel nodig denk ik hè? Is wel nodig. Het loopt al door, maar we houden het droog. Hopelijk, zei hij, wapperend bapper, met haar en met, met, met, met... Oh, please, zeg alsjeblieft haar. Met haar met, met, met, met zijn handen. haar handen Oh, haar handen sorry. Ja. <lacht> Op drie dan, de ronde van Boksmeer. Daags na de Tour heet het Rondje om de Kerk... waar profrenners voor het eerst na de Tour de France te zien zijn. super spannend altijd, want oh, oh, oh, oh, wie zou het toch winnen? Het lijkt me moeilijk om te kiezen wie er moet winnen. De beste natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk van tevoren altijd afgesproken. Zo gaat dat ook in, bij de rondjes om de Kerk. Ja, tuurlijk gaat het zo. En daarom wint vandaag waarschijnlijk Bauke Mollema of Marcel Kietel en niet de topfietsen Bobby Traxel of cabaretier Guido Wijs die ook mee fietst. Een paar maanden geleden leek het nog alsof die ronde van Boxmeer helemaal niet door zou gaan. Stalende bezoekersaantallen, renners die steeds meer geld willen zien en klagende kroegbazen. Samen leken ze dit jaar roet in het eten te gooien. De organisator van het criterium had de handdoek zelfs al in de ring gegooid. Maar onder aanvoering van de burgemeester werd de ronde meteen weer nieuw leven ingeblazen. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want door de ronde wordt Boxmeer op de kaart gezet. We zijn zelfs eh, geciteerd in de New York Times, in eh, The Guardian, L'Équipe L'Equipe, eh, Frans Sportblad, toonaangevend. Zelfs eh, Lefebvre, de Tour de France eh, baas, die heeft eh, getwitterd eh, over ons. Waar komt de Nederlander tot buiten? Je zegt Boxmeer. 9 nou, van de 10 mensen zeggen, ah, draag ik het naartoe. Ja, en 1 op de 10 mensen kent ook meer van, vooral van het metworstrennen. Een van de nieuwe elementen aan die ronde is nu dat er geen entreegeld meer is. De toegang is geen 15 euro meer, zoals vorig jaar, maar gratis. Denkt u dat het drukker zal worden nu het gratis is? Eh, uh, ja. ja. Twee dan, de hitte van vandaag. Door de hoge temperaturen heeft het RIVM een hitteplan in werking gesteld. Het is tropisch warm, heeft het vastgemerkt. Heerlijk weer voor op het strand. Maar het is nodig voorzorgsmaatregelen te nemen. Ja, hoge temperaturen zorgen ook voor een apart verschijnsel. De zogenaamde hittegolf. Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij warmer dan 25 graden zijn. Met zelfs drie dagen boven de 30 graden. Goed nieuws dus voor de zonaanbidders, Maar het warme weer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 Ook morgen is nog warm weer en daarna wordt het gelukkig ietsjes koeler. En dan op één het verliezend breekend nieuws vanuit Engeland. Het is een spannende, heel spannende dag in Groot-Brittannië. Want Kate, de vrouw van prins William, is aan het bevallen. Vanessa Lamsveld staat met uh, honderden andere journalisten uh, voor de deur van het ziekenhuis. Ja, Eerste logische vraag, Vanessa, is er al witte rook? Ja, want iedereen weet in het geval van een koninklijke bevalling komt eerst de baby en daarna witte rook. Heel apart verschijnsel. Nou nee hoor Jeroen. En uh, ook royal baby's duur even voordat die op de wereld zijn. En dit het kan echt nog wel even een paar uur duren. Bevalling, heel erg saai. En dus gaat het grote speculeren nog even door. Want wat wordt het, hè? Een jongen, een meisje... of zoals in Charles' geval, een half alpaca, half mens. Nou, het geinige is, <laughs> daar maakt dus helemaal niks uit. Voor het eerst gaat het niet uitmaken wat het geslacht van de baby is. Tot nu toe was het zo dat de eerstgeboren zoon uh, het recht had op de troon... Daarvan zeiden ze hier, ja, dat, is wel een beetje, uh, niet meer, dat is niet meer van deze tijd natuurlijk. Hebben ze eerder dit jaar de wet veranderd. En nu zal ook, als het een dochter is, uh, uh, zal zij als eerste aanspraak maken op de troon naar William. En uh, opa Charles natuurlijk. De kans dat wij dat hier allemaal nog gaan meemaken is niet zo groot. Dankzij Queen Elizabeth is de gemiddelde levensverwachting van een Britse royal opgelopen tot 142. Er wordt verwacht dat Queen Elizabeth nog minimaal 20 jaar op de troon zit. En wanneer dat nieuwe kind er is, dat is nog niet bekend. De Big Ben in Londen zal 10 keer slaan als Kate 10 centimeter ontsluiting heeft. En, <lacht> en nou, dan kan er bevalling worden ingeluid, maar ja, wanneer het is... Even afwachten. <laughs> Hoe lang kan het duren? Heel lang. Heel, ja, nou ja, je hebt verhalen. Wie heeft hier kinderen aan tafel? N N Niemand. Ik, Niemand. Ja. Nou, ik, ik weet alles van. Nee, ja. maar, <publicity> nee ook niet. Maar je, volgens mij kunnen bevallingen zo uh, 24 uur of langer duren. Zolang dan we een dieren. week hoor ik. Ja. Een week Als <laughs> heel langzaam die keizersneem maken dan. <laughs> nee, maar goed, ik hoop nog tijdens onze uitzending. We gaan om 5 uur 10 even naar Engeland. En dan uh, horen we wat het nieuws daar is. Luc, dank je wel. Ja. Tot zo. Ik ben benieuwd naar het nieuws. Ja, al geruime tijd gaat, uh, in het nieuws, uh, gaat het in het nieuws vooral over de toename... van geweld en criminaliteit onder vooral Marokkaanse jongeren. Ze zijn impulsief en extreem gewelddadig. In een jaar tijd zijn al meer dan tien Marokkanen gedood door geweld onderling. Begin deze maand luidde jongeren-imam Yassine El-Fourcani de noodklok. Het is nu vijf voor twaalf, we moeten hier wat aan doen. Anders hebben we straks de kans uh, dat elke jongen die uh, uh, het pad bevandelt... op 21-jarige leeftijd zijn uh, leven moet verlaten. Ja, in de Amsterdamse Diamantbuurt daar wonen relatief gezien de meeste top 600 jongens. Um, en dat terwijl de, de wijken, nou, de wijk is niet groter dan maar vier straten. Ja, klopt. En er wonen er toch relatief gezien een hele hoop. De andere hoop woont in West. Maar dit is een klein buurtje. En daar werk jij klopt. op straat als veldwerker. Ja. Amine, dan ga ik erg erg mijn best doen. Del Cosnavas. Ja, nou, in één keer goed. goed. Veldwerker bij Street Corner. Uh, dat is een club die, nou ja, die, die zich daarmee bezighoudt. Mm -hmm. um, met mensen op straat. Je ja. bent een soort tussenpersonen voor de jongens. Um, die opmerking die je net hoorde van die jeugdiman... Wat, wat heeft hij losgemaakt bij de Marokkaanse gemeenschap? Weet je dat? Nou, eigenlijk, als ik naar mijn jongens kijk, helemaal niets. Um, er heerst altijd wel een beeld, daar heb je ze weer. Er worden wat geroepen over ons... Um, ze weten het wel, van de oproepen, het nou, is vijf voor twaalf, het is, het is het Nee, het ik heb de jongens te... op straat daar niet over gehoord. Ik nee. moet eerlijk zeggen dat ze daar zich volledig ook soms voor kunnen afsluiten... wat er over ze geroepen wordt. Mm. En uh, als er iets geroepen wordt, kunnen ze ook heel laconiek op reageren... van ja, heb je weer iemand... Uh, ja. die iets roept zeg maar. maar, ja, maar over... Heb je weer iemand die iets roept? Ik bedoel, zijn is, Dat gaat natuurlijk voornamelijk over dat extreme geweld. Klopt. Binnen een jaar meer dan tien uh, Marokkanen doden onderling geweld. D ja. dat, dat gebeurt wel. Dat weten die jongens ook. Dat weten die jongens ook. Het is um, wanneer zodanig geweld te pas komt. Dat, dat is wel een heel ander kaliber dan de jongens op straat, ja. dan zeg maar de hanggroep gedrag, ja. de straatgrofies. Het is voor hen erg ver van hun bed dat. dat. is ja. En niemand voorziet dat dat een keer kan gebeuren. En de jongens nee. roepen ook niet. Als wat gebeurt, schiet ik iemand overhoop. Dus dat is, uh, dat is echt nog ook zelfs voor hun een ver van mijn ja, bed show. Want, want deze jongens waar jij dus mee bezighoudt... die zijn nog niet zo ver. Maar jij bent er natuurlijk wel om te voorkomen dat ze ooit ja, zo klopt. ver komen. Dat het een soort van nieuwe rolleders worden. Klopt. klopt. Zo meteen gaan we het over hebben hoe je dat doet. En hoe, hoe dat is om in die wijk daar te wonen en te leven. Maar eerst eventjes... Um, hoe komt het volgens jou dat die jongens zo afglijden? Ja, dat is... Er zijn zoveel verschillende factoren. Ik bedoel, als ik naar uh, veldwerken, ga. en de iemand wel vooruit je luistert. is dat er nu vooral naar de ouders gekeken moet worden. Uh, er, is, er is heel veel. Dit zijn uh, veel achterstandswijken. Dit zijn uh, gezinnen met veel kinderen. Maar behalve dat leven we ook wel op dit moment. Uh, in een tijdgeest waar ook veel. Uh, wel gewezen wordt naar deze jongens. En deze jongens toch ook veel aangesproken voelen, en heel snel aangevallen voelen, en het gevoel hebben dat ze zich. Um, nou ja, heel snel moeten. Maar uh, als ik een jongen een, een, jonge, een kutmark aan noem, dat doe ik niet. Maar nee. dat horen ze natuurlijk wel veel. Ja. Um, de, de, ik snap dat het, dat het natuurlijk heel vervelend is, maar dat maakt je nog niet onmiddellijk dat je met een Kalashnikov loopt. Nee, klopt. Klopt. Het is wel ook wel heel zwart-wit. Uh, het is, uh, ik zeg altijd zelfvervulling prophecy. Je gaat je inderdaad gedragen naar het beeld wat van je verwacht of verlangd wordt. Het is heel makkelijk gezegd dat omdat er zo naar is gekeken wordt, dat ze zich ook zo gaan gedragen. Uh, maar dat is wel een beetje zo, zeg jij. Nou, er zit wel wat in. Uh, ik heb een voorbeeld van vertelde ik ook aan de redactie. Uh, mm -hmm. uh, dat we een groepsreis hadden gemaakt naar Marokko uh, met een clubje hele jonge jongens. Onder de 16 waren ze. En uh, toen was het nog u en juffrouw tegen mij, allemaal heel netjes. En. Uh, nou, heel braaf allemaal nog. Ja. En ik weet nog dat we voet op Nederlandse bodem hadden gezet. En een van de jongens droeg mijn laptoptas bij zich. En hij zei: Juffrouw, hier moet je uitkijken, want hier ben ik weer een kut Marokkaan. En dat was voor mij wel echt een moment. Dat ik dacht: wow, het moet wel heel zwaar zijn dat je nog niet eens een voet op Nederlandse bodem hebt gezet. En dat je. Ook... En gebeurde dat ook meteen? Zag je dat gebeuren? Nee, niet naar dat... mij. En ik. Uh, nee, niet. Dat heb ik niet gelijk gezien. Maar het is ook. Wat ze ervaren vaak ook. Ja. En ik uh, zit heel dicht bij het praktijk. Dus ik merk ook dagelijks ook. Uh, wat je voelt is ook vaak je eigen waarheid. Dus daar kunnen we wel tot morgen over discussiëren dat dat niet zo is. Maar zo'n jongen van 16 ervaart dat zo. En gaat zich ook uh, daarna gedragen. Ja. Maar ja. er zijn heel veel oorzaken. Over, voor, heel veel, voor dat, oorzaken. dat afgeleiden. Ja. Van, van ouders tot laag inkomen. Tot de buurt. Tot, tot de buurt. Tot dit tot generaliseren ja. denk ik ook, heel weet je wel? Het is gewoon iedereen begint te generaliseren, exact. want iedereen in Nederland denkt misschien ja die kut Marokkanen gewoon in het algemeen, ja. weet je wel? Terwijl iedereen blijft een individu en een mens, en dat is natuurlijk uh, als dat je dat uit het oog gaat verliezen, dan, dan begeef je denk ik op een heel erg hellend vlak. Exact. En en dat is echt dat maakt het werk ook zo moeilijk en ja. dat er nu ja. ook uit de Marokkaanse gemeenschap uh, mannen en veldwerkers en, en hulpverleners uh, op gaan staan... en dit gaan roepen. Ja, uh, daar ja, wil je iets mee provoceren. Of er zit wat in, dat kan ook, dat, dat is ook zo. Maar het is inderdaad dat we heel erg moeten uitkijken... wat, wat al gebeurt, er wordt enorm ja. genegeerd. Ja. Ik zie je een beetje af, af en toe een beetje <laughs> bijna wanhopig. Nou, ja. Zo met de handen. Ja. Ja. Ja. Zo meteen. Ik heb heel echt met mijn handen. Praten we verder. Is toch radio uh, wel een webcam, hè? dat wel. Oh, we praten <laughs> verder zo meteen over jouw dagelijks leven daar en hoe jij met die jongens omgaat. Maar eerst, om. Let me take you to the place where smart. ...waarop je dit nummer kan draaien. Vandaag is er eentje. WM Club Tropicana. Maandag dus sportdag bij BNN Today. Onze vaste sportman Erwin Wedemars, die is op vakantie. Dus wij hebben een vervanger gezocht. Minstens net zo leuk. Fatima Moreira de Melo. Fatima, waarover hebben wij het... Ja, ik ga het stiekem toch maar even dicht bij huis houden. Ik weet dat het allemaal over voetbaltransfers gaat... en over uh, de Tour de tour. France en uh, nou ja, over Kate, maar dat is geen sporter. Ja. Um, oh. Maar um, ik wil het uh, hebben over Jeroen Hertzberg, want het gaat uh, supergoed met hem. Uh, de hockeyer? Ja, de hockeyer werd uh, voor het eerst in de geschiedenis... met uh, zijn club Rotterdam landskampioen. Werd topscorer ook en is vorige week tot uh, beste speler van de hoofdklasse benoemd. En bij het Nederlands elftal ging het ook wel heel lekker. Um, tijdens de World Hockey League werd hij ook topscorer... En in de wedstrijd om de bronzen medaille uh, scoorde hij ook twee keer. Tegen Nieuw-Zeeland was dat en dat klonk zo. Hofman kan de cirkel in. Hofman met de voorzet. En hij wordt binnengetikt door Jeroen Hetsberger. 1-1. Jeroen Hetsberger is behoorlijk op schot voor de Nederlandse ploeg. Daar is Hetsberger. Hetsberger, ja hoor. Ook nu scoort hij. Ook nu. Jeroen Hetsberger, goedenavond. Hoi. Hey, Hoi. Goed, dat vraag je misschien wel aan Fatima. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> maar ook aan jouw Willemijn. <laughs> het gaat goed met ons beiden. Het is al de tweede keer dat je bent uitgeroepen tot de beste speler van de competitie, ook in 2008. Um, even blij met de titel? Um, ja, nou, ik moet zeggen dat deze is natuurlijk wel iets, um, iets anders. In 2008 was het uh, een minder, uh, ja, hoe zullen we dat zo zeggen? Dat er werd alleen gestemd en nu werd er het hele jaar door de punten uitgedeeld, dus... Uh, Samen met het kampioenschap van dit jaar was deze wel um, iets bijzonderder, ja. Ja. ja. En verdien je hem? Vind je zelf ook? Eh, uh, moeilijk te zeggen. Ben je de beste uh, van de competitie? Ja, kom op uh, Jeroen, ja. je hoeft niet verscheiden te zijn. Het is maar radio joh, dat <laughs> kan prima. Nou ja, ik heb wel een goed seizoen gespeeld. Laat beste meenemen. ooit? Uh, ja, ik, uh, ik denk het wel. Ik. Uh, ja, we zijn natuurlijk kampioen geworden, maar je kan altijd heel goed spelen en daar heeft de uitslag natuurlijk niet altijd wat mee te maken, maar mm -hmm. uh, heel nee. vaak ook rol. En uh, ja, ik heb wel gewoon echt een heel goed seizoen gespeeld, misschien wel mijn beste ooit, ja. Ja? En, en ja. hoe komt dat, denk je? Want uh, vorig jaar, uh, uh, nou, ik weet niet of iedereen dat weet, maar werd je ineens niet geselecteerd om mee te gaan met Nel zelfde naar de Olympische Spelen. Dat, uh, ja. dat had je volgens mij niet zien aankomen, toch? Nee, dat was, uh, dat was wel echt een verrassing. En uh, ik ben er ook wel heel teleurgesteld over geweest. Uh, dat is ook geen geheim. Dat weten ze iedereen wel, denk ik. Ja, uh, dat lijkt mij ook wel, ja. <laughs> ja, ja als, je, als je jong bent in een ploeg en je weet dat de kans bestaat dat, uh, dat je het niet gaat halen. dan uh, kan je er enigszins uh, mentaal op voorbereiden. Maar voor mij kwam het echt wel als een verrassing. Dus dat was wel echt een, uh, een hele grote domper. En. Uh, maar ja, weet je. Uh, ja, had je ook niet speler... zoiets. Want in dat jaar. Well, Teun werd natuurlijk de beste speler van de wereld. Teun de en Taken uh, Taken. Maar die uh, werden ineens uh, buiten de selectie gezet. Daar was toen uh, al die ophef over. Uh, had je toen niet ook zoiets van. god, nu moet ik ook wel voor mijn plek vrezen. Of was het juist zo dat je toen dacht van. Nou, hè. Uh, ik ben in ieder geval zeker. Het lijkt me zo, weet je. Het is toch... ja, dat is toch. Dat is een beetje het lastige van uh, voor het Nederland zelf wel spelen. Uh, zeker in principe nooit. Dat klinkt heel erg cliché, maar ja. dat, dat zat er dus meteen in taken ook. Ja. Uh, er was wel hier en daar wat kritiek al van tevoren, dus uh, in dat opzicht bleef het voor mij wel een verrassing, want voor mijn gevoel stond ik er goed op. En uh, ja. had, ik ook, had ik ook nooit van de bondscoach kritiek gekregen. Dus, ja. uh, en nu achteraf uh, heb ik... gezien? Heb je nu ook achteraf gezien zoiets van, ja, ik was toen toch wel iets minder? Of heb je zoiets van, nou, nah, bullshit, ik had gewoon meegemoet en dan hadden we nog goud gewonnen ook? Nou ja, ik, ik heb eigenlijk, dat heeft de bondscoach zelf ook gezegd, dat ik. Uh, wel een van de beste aanvallers van Nederland was, maar dat het uh, bij het kiezen van het team niet altijd om de beste spelers gaat. En dus, ja. uh, dat, dat was, uh, was ik uh, helaas de, de pechvogel die, die, er, die er buiten moest vallen. Maar ja, ja. ik vond dat niet terecht, en dat vind ik eigenlijk nog steeds niet. Nee. En is dat ook een drijver voor je geweest om dan dit jaar extra hard er tegenaan te gaan? Zo van uh, ik nou, een beetje bewijsdrang? Nou, ik, uh, ik, had, ik had er wel scheid aan, als ik eerlijk ben. <laughs> ja, ik, was wel, uh, ik was wel gewoon boos, maar dat, dat uh, weet ik. Dat lijkt me logisch. Ja. Ik, uh, ik had een flinke pest in. En, uh, ja. Ik was op dat moment wel... Uh, ik weet nog wel een dag nadat ik afviel. Toen, uh, toen heb ik eerst heel hard gezopen. Mm -hmm. En de uh, dag daarna toen ben ik ook meteen heel hard gaan trainen. Omdat ik zoiets had van... Jullie kunnen nu allemaal de pest krijgen. Ik ga nu ook gewoon uh, laten zien dat je ernaast zit. En uh, Misschien oh, is dat wel een beetje een bedrijf weer geweest. Ja, mooi. hoor. Ja, ik weet nog dat we toen... Uh, toen, met elfte toen speelde speelden wel eens oefenwedstrijden tegen jongens A1 van verschillende clubs. En ik weet nog dat ik toen tegen, ja, tegenover jou stond. Uh, toen speelde ja, hij nog in A1 wel, van Rotterdam of zo. En toen was ja, ik, je al zo eigenwijs. Wat zei je? Ik mocht jou dekken toen. dat vond ik toen heel erg leuk. En jullie speelden leuk? met elkaar? Ja, tegen elkaar. En toen dacht ik, nou, ik Eigen, moet dat kleine ja, ja. pestventje er toch wel onder krijgen. Maar toen was je al zo eigenwijs en gedreven. <laughs> Zo'n snel ja. behendig mannetje. Ik dacht, ik had het lekker dingen even lekker strak Ja, ja, ja. Fijn inkijkje in de hockeywereld. Ja. Vond je, was hij goed toen? Vond je, of... Ja, ik zag wel. Nou, je ziet gewoon wat hij, wat hij nu dus ook had. Na nou, de grootste teleurstelling van zijn uh, loopbaan, denk ik wel. Uh, was hij uh, strijdvaardig. Weet je, of uh, hoe noem je dat? Uh, mm -hmm. Ja, strijdlustig nog. En, en sommige mensen gaan dan helemaal in de slachtofferrol zitten... en hij gaat juist dan trainen. En ja, de, dat die, die, ja die drijfveer, die, die strijdlust... die zag ik toen wel in hem. En ja. hij had een heel goed bek schot, weet ik nog. En hij is heel snel en, en uh, wendbaar. En dat heeft hij gewoon uh, ja, helemaal uitgebouwd en ontwikkeld. Dus ja, ik, ik had toen wel zoiets van... Uh, dat wordt wel wat. Maar helaas sta ik er nu tegenover. <lacht> Wie, wie legt dan het loodje overigens van jullie? Uh, nou... -team? Het lijkt, ik, dat weet ik niet meer. Wonnen wij wel? Ik hoop het toch wel, Jeroen? Uh, nee, volgens mij niet. Volgens ah, mij... Kom op, hè, werk even mee. <laughs> nou, uh, volgens mij werd het uh, gelijk, volgens mij. Oh ja, ja uh, Zie je? Nou, dat ja, bedoel ik dus. Heel ja, eigenwijs. Het werd 3-3 en jij, jij maakte een 3 en ik ook. Oh ja, tuurlijk. tuurlijk. Nou, jij, jij maakt er vast 3, want je bent weer topscorer geworden. Echt superleuk. Hoe, uh, wat ik me afvraag is, hoe, uh, Jeroen, hoe ga je je opladen dan voor volgend jaar? Want Je zegt net, van ja, misschien heb ik dat, uh, heeft dat wel geholpen, die enorme teleurstelling vorig jaar. Um, ja, ja, What's next, denk je dan? Uh, nou ja, ik ben in dat opzicht niet, uh, niet klaar. Mijn, mijn missie was niet om, uh, uh, of mijn missie is niet om uh, de beste van, uh, van Nederland te zijn. Mijn missie was wel om, uh, om een kampioen met Rotterdam een keer te worden, wat echt waanzinnig gaaf was. Dat ga ik de rest van mijn leven niet meer vergeten. Ja. Um, maar mijn missie is wel om bij Oranje ook te laten zien dat ik uh, zo bepalend en dominant kan zijn als ik dat bij de Rotterdam ben. En uh, ja, clubhockey en landhockey is nou helemaal niet hetzelfde, daar weet je alles van. En, ja. Uh, maar ja, het is wel een mooie uitdaging. En dat op zich ben ik nog helemaal niet waar ik wil zijn. Maar denk en, je nu uh, wel dat je mee mag naar het EK in ieder geval in Augustus? Ja, je weet het nooit hè. Nou. <laughs> nee, dus, uh, je weet het nooit. <laughs> nou, anders, nee, gaan we, uh, anders gaan we Paul van Asus even onder handen nemen hoor. Dat kan echt niet dan. Maar is ja. het wel een ding van jou dat je echt, echt ervoor wil zorgen nu van nou, nu, dit gaat me nooit meer overkomen? Ja, ik heb wel nu zoiets van dat ik uh, niets meer aan toeval wil overlaten. En dat ik. Uh... Dat ik gewoon uh, wil blijven gas geven en uh, je kunt tevreden zijn waar je bent. Of ja. je kunt zeggen, nou oké, okay, ik ben nu dan topscorer van Nederland en uitroepen tot de beste speler. maar dus ik, ik kan nu cruisen of ik kan nu nog meer gas geven. en mm. Dan ja precies zoiets van, ga Dat ik wel laatste oh. Dat betekent dus niet vanavond heel hard zuipen en dan morgen hard trainen, maar gewoon vroeg naar bed en morgen trainen. Nee, ik, uh, morgen gaan wij naar Hamburg met Nederland zelf dan voor een uh, vierlanden toernooi. Dus... Uh, uh, we gaan komende week aan de bak, dus uh, even geen, uh, geen dankjes voor Jeroen. Goed. <laughs> Jeroen, geniet er nog van die titel en succes en hopelijk dat je meegaat in augustus. Dus. Ja, succes Jeroen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zometeen naar Londen, zou de koninklijke baby er al zijn en in de Amsterdamse diamantbuurt wonen relatief gezien de meeste top 600 jongeren. Terwijl uh, de wijk, het is maar een klein wijkje. Amine, die is daar veldwerker in deze buurt, probeert er dagelijks voor te zorgen dat die jongens daar niet de nieuwe holleders worden. Dat zometeen. En Luc, wat gebeurt er op Twitter? Ja, nee, dat, ja, wat gebeurt er op Twitter? Wat gebeurt er in de hele wereld? Er is een nieuwe single uit van een Beroemde Bent. Just, Justin is een bieber. Dat ga ik straks vertellen. Een beroemde Bent. Oh. Dit is ja, well nee, no ook zou het zijn. Tijd voor het journaal, de hoofdpunten van het NOS-journaal van half tien met Christian Bonenbakker.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 Bij Terschelling is een zwemmer verdronken. De man van 33 was in een mui terechtgekomen. Dat is een gul met snelstromend water tussen twee zandbanken. Een reddingsboot bracht hem aan land, maar het was al te laat. Eerder op de dag overleed bij Leeuwarden al een zwemmer van 17... in natuurgebied de Grote Wielen. En in Amsterdam verdronk een jongetje van 5. Net als Facebook belooft nu ook Hives om reclames voor illegale gokspelen te weren. Zodra er zo'n reclame opduikt, zal Hives die verwijderen. De kansspelautoriteit is daar blij mee, omdat jongeren via netwerksites makkelijk worden verleid om mee te doen aan illegale gokspelen. En de Roemeense vrouw die eerder bekende dat ze de zeven gestolen schilderijen uit de kunsthal heeft verbrand komt terug van die bekentenis. Voor de rechter ontkende ze vandaag dat ze de doeken in de open haard heeft gegooid. Waar de doeken dan wel zijn gebleven, zegt ze niet te weten. De vrouw is de moeder van de hoofdverdachte van de kunstroof. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Breaking news, Royal Baby, it's a boy for Kate and William, zegt Sky News. Oh. Dus, uh, zometeen een update met Arjen van de Horst. Uf. Nou ja, uh, andere orde, maar ook belangrijk. One Direction heeft een nieuwe single, Willemijn. Oh One Direction, oh and it goes something like this. And we een uh, ontzettend bescheiden liedje. Heet Best Song Ever. Veel reacties uiteraard op Twitter. Holland loves Best Song Ever, ever is uh, trending topic. Op Twitter hebben ze heel veel moeite voor gedaan. De uh, One Directioners. Crazy MoFox Nerix. Die zegt, hoe kan iets dat je al meer dan een miljoen keer hebt gezien nog steeds zo leuk zijn? Holland loves Best Song Ever. Naomi Love One Direction zegt, ik vind de video echt geweldig. Kan niet stoppen met kijken. Het is zo grappig. Janneke zegt, ah Harry, je bent sexy. Uh, Britty zegt, het moment dat Niles een arm om Dane heeft ze samen gaan zingen is het allerleukst. en weet je het, hè? Check. Best song ever. Ah, ik, zet hem, ik zet hem even op Twitter. Twitter.com. One Direction? Nee, alleen van naam. Ik weet dat het een boy bent uit Amerika, met cheesy songs. Ja, ze maken dat soort liedjes en ze klinken allemaal hetzelfde natuurlijk. Ja, gewoon de Backstreet Boys. Uh, precies, van nu. Ja. precies. En Daags Na de Tour is bezig in meer Spannend rondje rond de kerk met strijd, inzet, doorzettingsvermogen... en een winnaar die tijdens de Tour de Frans veel in beeld heeft gereden, heel toevallig. Fans hebben het echt naar hun zin hoor. Henk Baltus zegt eerste indruk Daags Na de Tour. Ondanks hitte aanmerkelijk meer publiek dan vorig jaar langs het parcours. Jehan de Bond is van de politie en hij zegt... tot vier uur dienst met Daags Na de Tour erg druk, maar de sfeer is geweldig... Heel plezier nog, maar denk aan de warmte en de veiligheid en Rob Schepen is daar journalist in mee en die zegt op zijn Twitter, hell, hashtag handtekeningenjagers, het iets minder naar zijn zin. Het is nog steeds bezig, nog geen winnaar, Ik ben benieuwd, of Bauke Mollema, of mm. Marcel Kittel, een van de twee. Laat je het even weten? Ja, dat is goed, blijf van hangen. Zo Arjen van der Horst, de royal baby, zou er zijn, maar eerst een Show. wouldn't it be good? Show, wouldn't it be good? Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Hij is er. En het is een hij. De koninklijke baby van William en Kate. Hij is er. Een NOS-correspondent Arjen van der Horst in Londen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Je? Ze is al, de baby is al een tijdje op de wereld hoor. We krijgen net een e-mailtje van Kensington Palace. Het uh, paleis waar het paar woont. En daarin staat dat de baby om precies 24 minuten over vier plaatselijke tijd... dus dat is zeg maar half zes Nederlandse tijd, is geboren. Het is een gezonde baby. Acht pond en 6 ounce. Dat zijn Engelse maten. Ja, en dat is, zeg ik uit mijn hoofd, ietsje meer dan vier kilo. We weten nog niet de naam. Dat moet nog komen. Hm. Een een baby voor zo'n uh, vrijele vrouwtje? Heb je daar? Ik heb geen referentie. Dat zijn stevige baby's. <laughs> Jawel, dat is een vrij grote baby. Hey, Arjen, schets even hoe, hoe Engeland er aan toe is nu, voor zover jij weet. Is, uh, nou, net weer, het werd echt letterlijk net een paar minuten geleden bekend hier. Het steeg een luid gejuich op van uh, ja, toch wel de vele fans en toeschouwers... die met de uh, massale media-aandacht ook hier zijn beland. Misschien hoor je het een beetje op de achtergrond. Het wordt nu wat drukker ook. De politie probeert mensen weg te houden bij het ziekenhuis. En net zagen we ook uh, de grote zwarte auto van Buckingham Palace. En die auto vervoert op dit moment de geboorteakte. Um, en die geboorteakte, daarop staat dus dat het een, een prinsje is, het gewicht ondertekend door de medische staf. En dat is nu onderweg naar Buckingham Palace. En daar wordt het achter het hek van het paleis op een schildersezel uh, gezet. Zodat de hele wereld weet dat er een nieuwe prins bij is. Heel mooi, al die uh, tradities. Komen er nog meer van dat soort uh, officiële gelegenheden? Nou ja, we, we, we, we willen de baby natuurlijk ook nog zien. Uh, dat gaat ook komen. Uh, hier wordt door mijn collega's gezegd dat Kate nog zeker een nacht uh, hier in het ziekenhuis zal blijven. Dus die baby zullen we waarschijnlijk niet zien. Mm -hmm. Als William en Kate de traditie volgen van, uh, van zijn moeder, prinses Diana... dan zal uh, het echtpaar morgen, als de baby naar buiten komt dan de baby presenteren aan de verzamelde wereldpers hier. Maar ja, dat, dat is een beetje gespeculeerd. Dat moeten we nog allemaal zien. Hey, en de naam, Marion, wanneer verwacht je die? Ja, dat is, dat is ook gokken. Um, William, dat duurde een week voordat ze die naam maakten. Prins Charles hebben ze zelfs een maand meegewacht... voordat de naam officieel bekend werd gemaakt. Maar bijvoorbeeld Harry, de jongere broer van William... dat werd op dezelfde dag bekendgemaakt. Dus het zou zomaar kunnen dat die naam uh, heel spoedig bekend wordt. Maar misschien moeten we ook uh, nog een paar dagjes ja. of misschien zelfs wel een paar weekjes wachten. Waar waarom juichen die mensen achter je voor af en toe? Gebeurt er iets? Of? Er wordt nu gevierd, er worden champagneflessen ontkeurkt. Nee, niet dat we iets ge zien gebeuren of zo. Je, oh, zo. Je nou. ziet niet een uh, gordijntje nee, nee, verschuiven. Nee. Er wordt gewoon, gewoon feest gevierd op ah. dit moment. Mensen zijn blij, ja. <laughs> ja, ja dat heb er worden weleens. bloemen de lucht ingegooid, vlaggen. Nou, dat soort uh, toestanden zien we nu hier. Hey, en, en nog even, even tot slot. Die arme baby, um, dit is het begin van zijn leven. Uh, de, de, heeft hij enige privacy straks of kan hij dat wel vergeten? Nou ja, dit is wel het grote verschil met uh, Prins William natuurlijk. Toen hij Iets meer dan 30 jaar geleden werd geboren. Toen waren er geen 24 uur satellietkanalen, social media, Twitter, Facebook. Uh, die media aandacht, dat is natuurlijk massaal geworden. En ja. het is voor het eerst dat we zo'n koninklijke geboorte zien. die zo onder het vergrootgas gaat liggen. Het paar heeft natuurlijk wel gevraagd om ze privacy te geven, om enige afstand te bewaren. Maar ik, ga me, ik vraag me echt af of dat uh, ook zal gebeuren. Ja. Weet jij trouwens waarom ze aankondigen... Kate is in Labour? Dat, dat vonden we allemaal zo raar. Ja, dat was de afspraak. We hebben, een maand geleden kregen we een briefing... van de perssecretaris van uh, Prins William. En die zeiden gewoon van... jullie krijgen twee officiële berichten van ons. Eén als uh, Kate in het ziekenhuis is opgenomen voor de bevalling... Dan radio radiostilte en een volgende bericht. En dat hebben we zojuist gehoord is als ja. de baby geboren is. Dat is gewoon de afspraak die ze voor deze geboorte hebben gemaakt met ons de media. Goed, uh, het is een goed feest dat te horen. Ga je, ja. ga je gaat even meedrinken, een biertje daar, denk ik. Nou, ik moet nog het even werkt erop. Op. Nog niet helemaal. <laughs> <laughs> maar misschien later een biertje. Maar was dit dan een natuurlijke bevalling? Ja, weten we dat, Arjen? Nee, dat weten we niet. Maar, nee, was niet bij. Um, nee, niemand is erbij. En dat zal waarschijnlijk uh, bekendgemaakt worden. Hier werd wel heel, heel druk gespeculeerd... het feit dat ze uh, twee uur voordat ze het ziekenhuis inging... dat de weeën zijn al begonnen... en dat ze hier om half acht vanochtend is opgenomen... En vervolgens, dus, een halve dag uh, erover heeft gedaan om te bevallen. En dat duidt, volgens alle geboortexperts, dat het een normale bevalling is geweest. Maar er zal ongetwijfeld nog uh, veel uh, over gemeld worden, ook van uh, Kensington Palace. Arjen van der Horst daar bij de baby. Dankjewel. Gaan wij verder? Voor het uh, grootste deel van Nederland uh, zijn de hoge temperaturen natuurlijk heerlijk vakantieweer. Maar voor veel ouderen is het echt wel een beetje oppassen geblazen. Nou, en zorgzaam als wij zijn, dachten wij op de redactie. Wat doe je dan? Dan bel je even je opa en je oma. En dan vraag je je opa, oma, gaat het allemaal wel? Kunnen jullie de hits nog een beetje aan? Dag oma. Pieter. Hallo. Hallo. Hoe gaat het vandaag met het uh, super hete weer? Gaat u, gaat u nog de deur uit? Nee, ik ga niet meer de deur uit. En ik heb alles dicht, scherm naar beneden. En dan uh, gaat het goed verder. En hoe staan de plantjes erbij? Ja, binnen kan ik ze water geven. Maar buiten is er geen begin aan. De heggen die zijn echt bruin geworden. Dat is wel heel jammer. Maar wie weet, ze hebben ook nog wel een keer regen opgegeven. Dus... Hou oh, hem goed. Maar misschien komt het goed. Hoi, oma, met mij. Ja? Ik wilde even vragen hoe het uh, gaat met het warme weer. Nou ja, het gaat verder prima. Ik doe alles op mijn gemak. Maar ik ga niet ergens knippen of... In de tuin. Ik, ik blijf gewoon binnen. Bij mij binnen het is lekker koel. Cool. Met Rapsruiken. Hoi opa, met Kiki. Hoi. Um, hoi. Hou je het een beetje koel cool vandaag? Ik hou me redelijk koel, cool, ja. ja. Veel in de schaduw zijn. En drinken. En dus, ja, dan hou ik het wel uit. En de korte broeken. En de korte broeken. aan. is Oma met Sofie. Sofie. Hoi, hoe gaat het? Een beetje drinken naast me een lekker boek erbij. Nou, ik vind het van warm. Maar. Zoals als ik staan. Het is wel in je huis wel heel warm. En buiten is het nog warmer. Dus. Ja, en, en oma? Het, oma, ook, ook wel genoeg zout eten. Hè? Ja, maar ik heb warm gegeten. Ik heb ook een beetje zout in gedaan. Dus, uh, en vanmorgen nog wat forel, op een stokbroodje. Nee, dat doe ik ook wel. Oké. Okay. Oma, heel veel ja. succes in deze warme dagen. Ja, Sofie, eensgelijks, hè. Tot ziens. Doei. Doei. Radio 1, BNN Today. In de Amsterdamse Diamantbuurt wonen relatief gezien de meeste top 600 jongeren. Amine Navas is veldwerker in deze buurt. En ze probeert er dagelijks voor te zorgen dat deze jongens niet de nieuwe holleders worden. Amine, uh, vandaag een groot stuk. Ik weet niet of je het hebt gezien in de NRC Next. Daar hebben ze het echt over... Uh, Straatsoldaten, de, de echte zware jongens in het, in het drugscircuit. Meer dan tien Marokkanen kwamen dit jaar al om het leven. Maar ook uh, onder de kleinere jongens, tussen aanhalingstekens, nee. um, neemt de agressie toe. En die jongens waar, waar jij mee, dat zijn de jongens waar jij mee werkt, waar jij een band mee hebt opgebouwd. Uh, wat zijn het voor jongeren? Kun je dat omschrijven? Um... Nou, ja, de jongens in de krant, ja, dat, daar ga ik geen uitspraak over doen, dat weet ik niet. Maar nee. als ik naar mijn eigen doelgroep, mijn eigen jongeren, kijk. Um, nou, ja, gemiddelde leeftijd het begint vanaf 18 tot met 23. Um, sinds een jaar of twee moeten we ook ons inzetten op de 18 minnes. Uh, maar voornamelijk 18 tot met 23. Um, ik, heb, ik zit niet alleen in Diamantbuurt, ik zit in de heel Amsterdam Pijp. Uh -huh. uh, met z'n tweeën zijn we daar, uh, maar ook de Diamantbuurt. Um, maar zijn het laag laagopgeleide jongens? Of er zit echt zo... van alles tussen. We hebben nou ja, um, lichterstandig beperkt tussen zitten... maar we hebben jongens ook met mbo-niveau 4 of hbo'ers tussen zitten. Dus er zit echt wel uh, van alles uh, tussen. Maar uh, ze gaan allemaal met elkaar om, zijn samen opgegroeid. En, ja. uh, dus ja, daarin zit geen onderscheid... Uh, en over het algemeen, uh, of nou niet over het algemeen... maar veel van hen hebben veel contact met de politie. Veel boetes, begrijp ik? Ja, vaak als ik in beeld kom... Uh, is er wel uh, misschien uh, politie- of justitiecontacten geweest... al oh. is het met een CEB-boete. Um, dat is een verkeersboete? Dat is een verkeersboete. En dat is echt een... Maar dan denk je, joh, ja. ik heb ook wel eens een verkeersboete. Dat is toch niet zo erg? Maar dat gaat om iets meer dan dat. Het is niet één of twee. Ik heb jongens die echt duizenden uh, aan CEB-boetes hebben... Uh, jongeren komen wel eens bij mij binnen en ze hebben op één dag wel vijf of zes boetes gekregen. Voor, voor wat dan? Nou ja, dan het heet een soort van een aanval en dan krijg je op hetzelfde punt uh, drie van drie verschillende agenten, drie verschillende overtredingen worden dan ja. gezien. Uh, het is een uh, nou ja, rood stoplicht uh, over de stoep, uh, zebrapad. Dat kan van alles zijn. Uh, het kan een brommer zijn die net een dag te laat is verzekerd of een verzekering wat nog doorloopt uh, en het Vers... Maar waarom ja. noemen we dit? Het gaat niet zozeer om de boetes, maar dat betekent dat ze in korte tijd enorme schulden, enorm, oplopen. enorm veel schulden opbouwen. En dan en... komen ze bijvoorbeeld bij jou. Ja. En dan moet jij probleem... ze uh, bij CB-boetes zijn vaak dat je ook geen regeling kan treffen. Hm. En je kan daarvoor gesignaleerd staan. En dat wil zeggen dat de politie je op kan pakken ja. en op kan sluiten... als je niet op tijd betaalt. Dus dat, ja. dat is al een... Ja, maar dit zijn, dit zijn contacten je met je de, de politie? De ja, exact. Ja. Ja. Ja. Maar het, het, voor de rest... ja, Het verschilt natuurlijk van, van straatroof tot van alles en nog wat. Er zit het van alles. Ze zijn, het, het, het zijn ook echt... Nou ja, ze worden genoemd als hanggroep jongeren. Jongens die ja. op straat uh, staan hangen. Um, wat je nu in de Diamantbuurt of in de nou, heel pijp uh -huh. eigenlijk hebt... dat je bijna overal hangverbod hebt. Dat overal camera's hangen. Um, de pijp heeft relatief ook de meeste camerabewaking... van heel uh, Amsterdam ook, had ja. ik me laatste door iemand... Uh... Maar die jongen hangen daar op straat. Die ja. hebben wat dan ook op hun geweten. Um, en dan kom jij... Ja, wat, wat, wat doe jij met ze? Of wat, wat, wat, wat is jouw werk überhaupt? Jij loopt daar rond. Je bent letterlijk veldwerker, dus je bent ben, op straat. Ja. Ik ben waar de jongeren zijn. Uh, het gaat vaak om jongens die uh, niet zelf de wegen naar hulpverleningsland weten te vinden of te bewandelen. Dus uh, wij zijn echt letterlijk op straat. Is het uh, coffeshop, chicho lounge, maar ook een straathoek letterlijk. Uh, Waar je voorheen een paar jaar geleden echt hangplekken had. Nou ja, daar liep ik dan rechtstreeks heen omdat ik wist dat ze daar stonden. En nu maar dan, is het dan ga je even... naar zo'n hangplek. Uh, ja. en, dan, en dan hangen daar zes jongens. En dan. Of meer. Uh, uh -huh. In het begin was het wel even moeilijk hoor. Want je bent. Het is ook een, wel een macho mannenwereld. En dan ja. kom je als vrouw binnen en uh, het, is ook, het is hun territorium. Ze zijn daar opgegroeid. Het is hun straat, hun wijk. Daar zijn ze ook, daar verlenen ze ook echt identiteit aan. En dan kom je daar even. Uh, nou ja, Hè, uh... Hoe heb je hun vertrouwen gewonnen? Nou, dat, dat duurt wel even. Dat, uh, in het je begin... Heb gewoon drie verkeersboetes voor ze betaald. En ja, toen dacht ze is... <laughs> Ja. Kom maar. Op duizend. Ja. Ja. Nee, het is, uh, in het begin is het wel vooral lang adem hebben. En uh, nou ja, echt tevreden zijn met hele kleine stappen die je maakt. Ja. Zoals? Nou ja, de eerste keer dat ze je naam al roepen op straat... is het van jee, ze herkennen mij bestaan. Want in het begin word je echt... Nou ja, Als je aankomt, liep ze, liep ze misschien weg. Of er werd net gespuugd bij mijn schoen ergens. Duidelijk maken van wat kom je doen en wat ja. kom je me vertellen. Uh, ik had geluk dat ik met een collega liep. Uh, de eerste paar maanden die de buurt al wat kende. Dus dan weten ze al dat je van streetcorner bent. En dus dat duurt een aantal maanden misschien voordat je een vertrouwen hebt ja. gewonnen. Ja. Ja. En, dan, en dan loop je dus op ze af bijvoorbeeld in een koffieshop. En dan ga je, begin je een gesprekje met mensen. Met welk doel dan? Begin je een gesprek met. Kijk, ik uh, ben er. Ik ben een hulpverlener. Maar ik ben ook een doorverwijzende instantie. Street Corner. de bedoeling is eigenlijk heel. Nou ja, heel zwart-wit. Dat ik de jongens van de straat oppik en. En. Dump waar ze moeten zijn. Is het schuldhulpverlening? Is het dw? Is het school? Stage? Noem maar op. Het kan van alles zijn. Reclasering, uh, politie, justitie. Dus. Um, en vaak zitten we er net tussen. Ik. Um, de jongen komen dan bij mij met een hulpvraag. En vaak de eerste hulpvraag die ze aan me hebben... dan uh, begint bij iets heel onschuldigs, iets kleins. Mm -hmm. uh, nou ja, stage en banen vinden. Dat is echt een crime. Is gewoon niet te doen. Dat, maar dat probeer jij voor, je probeert een stage te regelen bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, ze moeten veel zelf doen. Maar je bent erbij. Het is een beetje hand-in-hand -hand begeleiding. En wat is jouw... Want um, de redactie sprak met jou... en ik begrijp dat, je, dat ze... Nou, ze zeiden, je bent best wel... Nou, misschien niet... P pessimistisch, maar ook niet heel optimistisch. Je, je nee. vindt het... Na tien jaar in het vak zitten, word je, uh, ja, word je af en toe wel... Uh... Wat maakt je het meest, meest bezwaard, of toch wel pessimistisch dan? Nou ja, het grap is dat ik, uh, als ik met de jongens één op één, uh, als ze met de hulpvraag bij mij komen, denk ik... nou, het komt goed, we gaan eraan werken. Maar als ik naar het grote beeld kijk... Uh, de bezuinigen die aan zitten te komen in 2015... het feit of het niet zeker is of street streetcorner... Uh, blijven blijft bestaan zoals het nu blijft bestaan. Portfeuille jeugd en veiligheid waar waaruit betaald worden. Dat gaat ook waarschijnlijk weg. Dus er gaat een heleboel... Dus aan de hulpverlenerskant wordt er heel veel wegbezuinigd. Er wordt een heleboel wegbezuinigd. En in plaats je daarvan... Zegt, dat heel is heel veel... slecht voor die jongens. Ja. Dan is er minder zicht op ze. Is er minder zicht op ze. Want je kan heel veel camera's zetten. Dan weet je alleen dat ze niet op straat hangen. Dan kun je, stra dan kun je gaan straffen. Het is natuurlijk... We, we zijn, ik, ik heb ook uh, jeugdstrafrecht heb ik gedaan uh, tijdens mijn studie. En wat je echt zag is dat wij sluiten mensen op... En dan denken we, nou, dan komt het allemaal wel goed. Dan ja. zijn ze van de straat. Maar uiteindelijk kost het de maatschappij alleen maar geld. Alleen maar en worden ze er helemaal niet beter van. Want ze worden helemaal niet geactiveerd. Ook in jeugddetentie bijvoorbeeld nee. niet. Dus hoe krijg je kinderen, want het zijn jongvolwassenen... hoe krijg je die weer actief in de maatschappij? En dat is niet door ze verkeersboetes te geven. Ja, dat is allemaal heel vervelend als een, een, iemand op de straat uh, te hard rijdt. Ja. Maar uiteindelijk moet je naar de lange termijn kijken. Dus, ja. ja. maar, maar dat is wat ja. jij probeert, Amine. En maar en, en, um... Dat is een moeilijke vraag, maar er werd gezegd van... tien jaar geleden werd er gezegd... de volgende holleder is een Marokkaan. Dat blijkt nu. Dat zijn die jongens die elkaar afschieten. Er zijn al tien doden gevallen. Jouw mm -hmm. jongens zijn nog niet zo ver. Maar zie jij ze langzamerhand ook die richting opgroeien? Worden het zware drugscriminelen? Of denk je, het komt wel goed met deze groep? Ik denk dat, dat, dat het nu ook wel. Uh, dat heeft volgens mij politie. Welten heeft dat toen ook geroepen. En uh, nou ja, er zijn inderdaad een aantal jongens die dat gedaan hebben. Er zijn een aantal jongens die opgestaan zijn. Maar om te zeggen dat uh, de nieuwe holleder. Uh, dat dat een Marokkaan is. of dat je bent Marokkaan. Dat, daar ben ik, dat zijn uitspraken waar ik echt. Nee, maar ik even, niet ik kan even afgezien van die uitspraak natuurlijk. Maar deze jongens, je bent niet heel positief. Glijden die ook langzaam af? Of komen die nog wel op het rechte pad? Nou ja, uh, ik heb genoeg voorbeelden van dat ik hier binnenkwam van de jongens binnenkwamen bij mij of ik dacht nou dat dat heeft geen zin laat maar, laat maar gaan en dat die nu wel hè, dus op school zitten stages hebben bijbaantje hebben en al langzaam hun schulden beginnen te betalen dus dat, dat zit er zeker wel in het is alleen dat hele als ik kijk naar de hele hulpverleningsland en waar dat naartoe gaat en uh, nou ja ik durf Amsterdam geen politiestaat te noemen maar wordt dat misschien ook een beetje richt naartoe gaat. Ja, daar heb ik niet uh, harder niet optreden vast. en meer. Terwijl jij bent. En ja, dat is de roep vanuit de maatschappij natuurlijk heel erg. Ja. En ik, ik, oh ja, kijk, ik, daar eh, zetten politieke partijen ook op in, hè? Dat dat weet je gewoon straf, Want heen. dan dan krijg je meer stemmers. Ja, dus ja, Van der Laan zegt natuurlijk wel dat die top 600 aanpakken is wel uh, werkt goed, zegt hij. Van de 600 zitten er nu 200 vast. Ja. En ja, wat uh, gaan ze daarna doen? Dan? Nou ja, dan komen mensen zoals Amina in beeld, ja. die moeten ze weer op het rechte pad brengen. Maar jij zegt dat is lastig, want er komen bezuinigingen aan, mensen zoals ik worden wegbezuinigd. <laughs> ja, dat is inderdaad waar ik minder optimistisch over ben, ja. Klopt. Ik zie je ook <laughs> niet enorm lachen hier in deze studie. <laughs> ja, ik vind het echt bizar. <laughs> je, doet, je doet mooi werk, volgens mij. Ja. Toch? Nou, Thanks. <laughs> Imagine Dragons on top of the world.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 Imagine Dragons on top of the world. BNM today. Willemijn Veenhoven. Luc, je hebt nieuws. Ja, Bauke Mollema heeft de ronde van Boksmeer gewonnen. Yeah, yeah. Je verwacht het niet, hè? Poels tweede en Masakietel won het sprintje erachter. Die is dus derde geworden. <laughs> ja. ja, dacht, ik. Meld hem nog even. gaan we toch wat een lekker gevoel naar. Ja, toch? Heeft hij toch een keer in etappe gewonnen? Dat is toch <laughs> leuk voor die jongen? Thank you, Luc. Als laatste nog even een rondje langs bekend Nederland. Allereerst commentator Evert ten Apel. Als je constant water hoort, Willemijn, ik zit op een boot en sinds vandaag weet ik dat stuur... naar rechts, stuurboord rechts, is het marktboord, dus links. Nou, weet ik dat ook weer. En nog even over de tour van gisteren. Die titel is wel een Duitser, maar hij rijdt voor een Nederlandse ploeg, Dus hebben wij eigenlijk toch ook wel een beetje gewonnen. Dankzij een Duitser. jongen. jonge. <lacht> en schrijver Philip Huff. Ah, Willemijn, het is warm in Amsterdam. Dus wat doe je dan de stad uitsluchten? Maar dat dat niet kan, naar de film of naar het museum. Het was vanmiddag erg druk in het Rijksmuseum. Ik vluchtte de kelder in van het Aziatisch paviljoen. Daar zijn altijd maar vier of vijf mensen. En die hebben een goede smaak. Er staat een klein mannetje nog, en vijf centimeter hoog in de vitrine, een boedai. En die straalt tevreden uit, uit. Ik heb er 20 minuten in de airco naast staan kijken, tot ik me net zo tevreden voelde. Nu ga ik met vakantie. Ik zie je over een paar weken weer. Joep. Dat was hem weer. BNN Today voor vandaag. Dankjewel Amina Delkosnavas. Dankjewel Fatima. Wellicht tot volgende week. Zo meteen de laatste keer Twan bij Langs de Lijn. Yes! BNN University gaat weer beginnen!